De bakker verloor van de ongeplaatste Spanjaard aan Doegar in drie sets. Dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Er kan nevel of een mistbank ontstaan. Het koelt af tot minimaal 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, maar ook stapelwolken en misschien landinwaarts een bui. Het wordt rond 23 graden en er waait een matige noordelijke wind. Donderdag en vrijdag ook nog tamelijk zonnig en meest droog zomerweer. Dit was het NOS Journaal.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 Kiezen voor een stressvol horeca-leven na je pensioen. En boren naar aardgas, 50 jaar geleden, minder beladen dan boren naar schaliegas nu. Straks duiken we terug in de tijd. Ja, want die proefboringen naar schaliegas liggen heel gevoelig. De bewoners van Bokstol hebben duidelijk laten weten die proefboringen totaal niet te zien zitten. Nu onlangs in Belkom in Engeland, het bedrijf wat hier moet gaan boren, Cadrilla, veroorzaakt twee lichte aardbevingen. En nu afgelopen keer hebben de mensen onmiddellijk zwart water. Wij willen hier in Bokstel geen zwart water. Dat is gek zijn. Dat het niet normaal is dus dat ze daar gaan boren, dan zakt al hier alles. Dat het grondwater vervuild raakt er onderin, daar ben ik bang voor, ook heel erg. En ook voor aardbevingen net in Groningen. Dat krijg je daar ook met de scheuren onder in de grond. Ja, doordat er onder andere chemicaliën de grond ingespoten moeten worden om dat gas los te maken uit het gesteente waar het in zit, zijn mensen dus bang dat grondwater vondreinigd draagt. Maar goed, hoe was dat eigenlijk 50 jaar geleden toen we in Slochteren gingen boeren naar aardgas? Uh, Piet Heikens, die heeft dat allemaal van heel dichtbij meegemaakt, want naast zijn huis letterlijk naast zijn huis in Slochteren gingen ze 50 jaar geleden boeren naar aardgas. Goedenavond meneer Heikens. Goedenavond. Ja, hoe reageerde u toen? Nou, oh, zoals, zoals het noderling nuchter reageren kan. Ja, ze kwamen te gasboren. Nou, in. En... <laughs> ja, zo was het. Ah, van Ja, toch? Kanskin, ja. Ja, toch? <laughs> ja? Ja. En u alleen? Of was dat ook gewoon de buurman en uw ouders ook? Iedereen relaxed? Nou, nou, het, het, het, het, het, het kwam zo... Uh, wij waren pas getrouwd en uh, we woonden daar... in een woning dichtbij uh, waar dus de gas uh, de, of de boring neer, neergezet werd. Mm -hmm. En toen komt er een buurman die komt er bij me en hij uh, zegt... piet ik heb een probleem. Ik zeg, wat probleem heb jij? Hij zegt, ze gaan hier straks aan het gasboren, jong. En dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik een, een boormeester in de kost krijg. Is dat ook wel voor jullie? Nou, zo kwamen we dus... Dat we wat nauwer werden bij betrokken, omdat die man dus uh, inderdaad dus, uh, bij ons kwam. En, uh, die ja, kwam bij u in toen... huis letterlijk? Ja. ja. En wat is een boermeester precies? Dat was een boermeester. Ja, en wat doet hij? Dat, die had er overal, die ging alles, be de, de, de manager of zo? Ja, nou ja, goed, hij was hoofd van de, de boerploeg. Ja. Dus en, uh, ja, zodoende werden wij er dus uh, nauwer bij betrokken, maar gewoon zoals het op ons af kwam. Nou, de naam komt en de naam die gaat boren. Nou, klaar toch? Misschien zeiden wij toen onder elkaar, die generatie van toen. Mm -hmm. Uh, misschien zit er dus werkgelegenheid achter. En ja. laten ze maar beginnen. Maar goed, ik zou niet zo reageren, hoor. Kan ik u vertellen dat als er iemand uh, zegt tegen mij... nou, er komt een boormeester bij jou in huis wonen... Oh, ja. zo makkelijk zou ik dat niet vinden. Maar u vond dat geen probleem... dat er zomaar <laughs> iemand bij u in huis kwam wonen. Ah, oh, nee, mens. Nee? Nee, nee, maar hoe zat dat dan? Die kreeg een eigen gedeelte van uw huis, heeft een groot huis Nou, Nee, hij kreeg, een, hij kreeg een kamer en dat was uh, een zitslaapkamer, zeg het maar. Ja. En dan s'avonds had hij dus uh, bij ons uh, warm aan de tafel. En s'morgens was ik de deur al uit en ik kreeg bij mevrouw aan de tafel dus ontbijt. Ja, ja. ja. Dus, en er was een telefoon op die kamer. En er was een wasgelegenheid uh, op die kamer. Dus zij. Uh, uh, dus, mm -hmm. uh, nee, dat was allemaal prima. Maar ik begrijp dat u hoorde uh, van de gasboringen door een buurman. Nou, kijk, anderhalf jaar eerder hadden ze dus bij ons in Calam. Uh, uh, al gas aangeboord op het land van Kees Boon. En ja, daar werd toen stap gezet en anderhalf jaar later of twee jaar later... toen hebben ze dus uh, deze boorput, uh, waar hij nou nog... of noemen we maar slachteren 1, mm -hmm. waar hij dus nou nog staat... daar hebben ze dus een uh, nieuwe uh, boorinstallatie op gezet... en daar zijn ze dus door een rotsplateau moesten ze heen... volgens die boormeester dan, ja. en uh, om dus... Uh, nou. Precies te meten hebben we nou dus uh, de kern te pakken uh, van deze uh, aardgasveld. En uh, hoeveel druk staat erop en zo dus er ja. ja, want ik kan me voorstellen dat u aardig op de hoogte was van een en ander. Want als de boormeester ook kwam ontbijten en s'avonds mee eten... dan werd u wel een beetje bijgepraat, denk ik, hè? Ja. Ja. Dus leeft u ook mee? Want er moesten ze dus natuurlijk geboord worden, heel diep, toch? Ja, ja, 3000 meter had hij het over. Ja. 3000 meter. En uh, kreeg u mee toen het inderdaad gelukt was? Nou, hij was, uh, hij komt s'avonds bij, uh, bij de tafel en hij zegt... Sien uh, zegt hij, morgen dan ben ik er niet en misschien overmorgen ook wel niet. Hij zegt, well, ik ga zeker 24 uur ga ik weg, want wij gaan er nou door. Nou, en er uh, waren al van die uh, aparte boorbeitels gekomen. Overver, misschien wel uit Amerika of Engeland, geeft ook niks. En uh, hij zegt, maar we gaan er dus vannacht of morgen gaan we erdoor. En de nou, zegt en door, dat door het kom, gesteente. Dat is daardoor dat gesteente. Ja. En dan kom ik niet eerder terug. Als dat uh, het gas dus omhoog komt. En dat we dus door middel van afsluiters, dat we dan dus de druk onder controle hebben. Hier ja. kom ik dus niet terug. Nee, en kwam nou, hij blij terug? Dat <laughs> is? Kwam hij blij terug? Hij kwam blij terug. Twee dagen later was hij al terug. Hij zei het is gelukt. Ja. En hoe rook het eigenlijk? Want hè, nu gas... Uh, ja, wat, wat merkt u daar eigenlijk van? Nou, uh, de activiteiten die wij er dus van merken... dat was er dus het uh, aan- en afvoeren van uh, materiaal. En verder viel de rest helemaal niks. Nee, maar uh. u hoorde verder ook weinig? Ja. Ja? ja, daar werd niet over gesproken. Nou ja, goed... Uh, ja, die boot ontstond daar en uh, later toen begon ze, een paar, paar weken later, begon ze te afvakkelen. Nou ja, dat is dan aardgas in dat fakkel dan, uh, ja. Nou, en uh, s'nachts dan was het hele dorp er dus van, beleg, uh, van verlicht. Ja, ja. Nou, is het nou zo... en dat was het. Ja, want nu, nu, hè, als we dan nu gaan naar, naar Bokstel, naar dat schaliegas. Ja. Uh, mensen zijn nu bang, het is natuurlijk ook een ja. hele andere methode... waar, hè, waar dat schaliegas mee gewonnen wordt dan naar aardgas. Ja. Maar ja. goed, mensen zijn nu bang dat het uh, onveilig is. Hè? Dat het uh, ja. grondwater uh, ja. vies zal worden. Ja. Is het zo dat u op de hoogte was van het feit... of boeren naar aardgas in de tijd veilig was? Heeft u zich daarin verdiept eigenlijk? Nee, daar hebben wij ons uh, absoluut niet in verdiept... Want, uh, nou ja, er werd dus wel eens uh, nou, een opmerking geplaatst... van, nou oh ja, dan gaan ze onderweg en dan gaan we dus uh, nou, naar beneden. Maar in diezelfde tijd, of nou ja, toen de productie goed op gang was... toen was het al zo dat uh, de zeewaterspiegel eventueel zou uh, stijgen. En, nou, Nederland die zou dus ietsje per jaar zoveel millimeter, dus lager worden... dus de dijken die moeten versterkt worden, enzovoort. Ja, en... Dus, maar dat, dat, daar werd niet bij stilgestaan dat dat dus... Uh, nou, alleen zou komen door het weghalen van uh, het gas nee, onder de bodem. Nee, toen was men ook nog helemaal niet bang voor de bevingen... die uiteindelijk wel ontstaan zijn, want daar nee, zijn ze nu ook in bokstok zijn, bang nee, voor. Nee, nee, dat kon niemand toen bevroeden. Nee. En, en, en, en, ja, nou, in Schonebeek er was er namelijk nou jaren bezig om daar olie weg te pompen. En, en, en ik heb ook nooit gehoord dat er dus in Schonebeek aardbevingen zijn geweest. Nee, maar heeft u er ooit iets van gemerkt eigenlijk, de afgelopen jaren? Nee, wij absoluut niet. Dat komt misschien omdat wij dus uh, pal naast de, de put zitten. Mm -hmm. Maar er schijnt dus de brook, dat de breuklijn... dat die dus een 20 kilometer hoger is in de omgeving van Loppersum. En daar schijnt dus in het noorden van de provincie... en, en, en, en dan straalt dat ook wel weer uit... Uh, richting wat dichterbij. Maar ja, daar heeft men dus uh, de laatste paar jaar heeft men daar dus nogal wat rest uh, ja. van uh, aardbevingen. U zei net, slochteren was eigenlijk best wel te porren voor, uh, voor dat aardgas. Vooral ook omdat ze dachten, nou, misschien wel werkgelegenheid, et cetera. Is het goed geweest voor slochteren? Is het een rijke gemeente geworden? Nee, absoluut oh, niet. Hoezo niet? Nou, omdat wij hadden dus uh, een burgemeester op Hoge en die was uh, iets kinder hm. als de burgemeester die wij toen hadden... En uh, ja, hij had misschien ook wel uh, meer uh, lijntjes uitstaan richting de naam. Dat weten wij ook niet. Maar in ieder geval, uh, Hoge Zand Sappermeer is dus uh, wat dat betreft met de buiten gaan strijken. Oké, okay, want hoe de hebben de gemeente, die En de gemeente slacht er niet. Want wat heeft uh, Sappermeer dan gedaan? Nou, daar is een groot uh, kantoor gebouwd. En uh, daar is een grote opslagloos uh, is daar gekomen. En later zijn al die uh, clusters, die zijn dus daar ook richting uh, Hoge Zandschapper En van daaruit worden nou alle uh, boorinstallaties, die worden daar dus allemaal uh, uh, gestuurd vanuit Hoge Zandschapper ja, ja. ja. dus, En daar is dus ook weer gelegenheid uh, door ontstaan. En ook de overslag uh, van, uh, van de naam. Uh, dat is daar dus ook in gegaan. Maar uh, slachten is er dus niet uh, rijker van geworden. Nee. Nee, Want van... Wij, wij, wij, wij zeiden ook als dorpelingen... Nou, oe, als er dus uh, zoveel mensen bij komen, dan moeten er ook woningen komen. Ja, want het is maar een klein dorpje en daar kunnen wij dus ook hier uh, uitbreiding uh, kunnen wij dan verwachten. Ja, maar goed, niet maar, gebeurd dus. Maar het is allemaal niet gebeurd. Want nu, hè, dat, uh, wat er bij, uh, niet bij maar bij Boksel gaat gebeuren. Ook trouwens ook in andere delen ja. van, uh, van ja. Zuid-Limburg. Um, stel dat ze bij u voor de deur staan uh, en zeggen: Nou, wij gaan uh, hier ook een uh, schalie uh, boren. Ja. Hoe reageert u dan? Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat, dat is een goede vraag van u. Maar vergeet niet, uh, de kennis die men dus in deze 50 jaar heeft opgedaan. En dan hou ik mij wel vast aan, uh, aan minister Van der Kamp gisteren met zijn uh, toelichting. Dat, ja, men is dus op dat gebied, dus vele malen is men daar dus uh, achter gekomen hoe het dus niet moet. Mm -hmm. En hoe het dus wel moet. En hoe we daar dus uh, geen ongelukken ja. mee kunnen krijgen. Vertrouwt... Zoals het dus nou, na 40 jaar, 50 jaar in Groningen gebeurt. U zegt, ik vertrouw Kamp, dat het alleen maar gebeurt als het veilig is. Ja, daar ga ik vanuit. Ja, ja want hier zitten ook al John Lodge en Peter van Galen. Die zijn een restaurant in Zuid-Limburg begonnen. Uh, het gebied waar schadigas mogelijk is. Uh... He, waar ze naar schaliegas gaan, uh, ja. gaan boeren. Wat, wat vinden ze daarvan? Heren? Ja, ik had net gezien dat het uh, bij ons in de buurt, het smalste stukje van Limburg, ook uh, schaliegas zit, op de breukenlijn. Uh, wat ik daarvan vind, ja, ik zou ook wel. Ik heb wel mijn bedenkingen ervoor als ze er naast mijn deur van alles gaan doen. En ja, wat minister Kamp zegt, dat het allemaal uh, onderzocht is en dat er geen kwaad kan, uh, dat zal. Ook wel zo zijn, maar op de lange termijn kan hij natuurlijk ook nooit uh, nee. kijken wat er gaan, kan gaan gebeuren. En hoe ziet u eruit, meneer Lodge? Nou, we hebben een, uh, een kleine aardbeving meegemaakt. En uh, nou, ik ben niet van plan om die nog een keer mee te maken. Dus... Maar die had niks met gas te maken? Toch? Nee, die had niks met gas te maken. Maar als dan is het lijkt me het toch een beetje een onstabieler uh, gebied. En hoe eng was dat dan? Wat gebeurde er dan? Ja, we werden midden in de nacht door een groot gerommel werden we wakker. Ik ging uit het raam kijken. Mijn vrouw zei: Wat ben je nu weer aan het doen? Ik zeg: Ja, niks. Er is <laughs> volgens mij een aardbeving. En ja, waar had die toen mee te maken? Met de uh, scheuren. En scheur, ja, ja. scheur, dat was bij ja, ons ook. Ja. Ja, dat maar was best wel een, een onaangenaam gevoel. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat was eng dus. Beangstigend. Ja. Beangstigend, maar goed. Er is ook behoorlijk wat schade in Romond, Dat is, was het ja. epicentrum daarvan. Nou, we zullen het uh, zien. Uiteindelijk wordt het uh, volgend jaar pas duidelijk of er inderdaad uh, proefboringen naar schaliegas kopen. Uh, Piet Heikens uit Slochten, heel hartelijk dank voor uw verhaal. Uh, dank u wel. Jo. Graag gedaan. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Ja, ik heb hier een gepensioneerde huisarts tegenover me zitten... en een oud-manager bij netkar in Borren. Goedenavond. Goedenavond, Peter Veranen nog een keertje, en uh, John Lodge. Uh, en u zit hier, met z'n tweeën, omdat u na uw pensioen... een nieuw leven eigenlijk bent begonnen, zo mag ik het toch wel zeggen. U bent met een aantal andere gepensioneerden een uh, restaurant begonnen. Restaurant P. Ja, dat klopt. En dat staat voor John Lodge... Dat staat eigenlijk voor. Ja, we hebben er een poosje naar geprobeerd uh, om een naam te verzinnen. Het kwamen we natuurlijk op, op pensionado's, et cetera. Maar uiteindelijk heeft, hebben we voor P gekozen. Dat staat voor, voor meer dan alleen pensionado. Het staat voor passie, uh, plezier. Vooral plezier natuurlijk. Wat je dan toch moet, uh, moet hebben in zo'n restaurant als je dat uh, ja, gedeeltelijk vrijwillig gaat doen. Ja, Is het uh, passie? Het is een, een passie, ja. het, het koken is altijd voor mij al een beetje een, een, ja, een, een bezigheid geweest waar ik me graag mee bezig hield. En uh, op een gegeven moment, uh, na mijn pensionering, dan, dan uh, kom je in een, in een fase waar, uh, ja, waar je dan bezig bent met de hobby's. En dat was het uh, golven en de muziek en... en uh, wat deed we nog meer? En sportte ik vrij veel. Mm -hmm. Maar goed, op een gegeven moment geeft dat toch niet uh, uh, echt de voldoening die je, die je zoekt. Want je bent nog vitaal en je kunt nog van alles. En uh, John, die zoon kwam op een gegeven moment naar me toe. Zeg ik, ik wil met een restaurant beginnen. Toen heb ik volmondig uh, uh, daarmee ingestemd ja. en gezegd, ik ga meedoen. En uh, meneer Lodge, hoe kwam u dan toch uh, van een manager van, Born, van uh, Netcar in Boren... werd u uiteindelijk uh, de initiatiefnemer van een restaurant? Nou, dat. Uh, het, uh, ik heb altijd gemanaged. En als je managed, dan, dan presteer je niks met je handen. Je ziet nooit s'avonds wat je. als je naar huis gaat. Uh, wat je gedaan hebt. Ja, je hebt gemanaged. Een, een bedrijf loopt. Of een, of een afdeling die loopt. Mm -hmm. uh, daarom ben ik ook. Uh, zeven jaar geleden met een koksopleiding begonnen. Omdat dat ook. Uh, uh, ja, omdat ik dat leuk vond. Maar dat was al tijdens uw werk? Dat was tijdens mijn werk, ja. ja, ja. En. Uh, op een bepaald moment wil je daar ook iets mee gaan doen. Dat is op de hotelschool in Hasselt. Nou, als je dat acht jaar doet, dan, ja, dan denk je op het laatste jaar thuis voor vrienden koken. Uh, die vrienden moesten maar eten en, en dergelijke. Dus dan, dan denk je, ik ja, wil ik nog iets meer mee doen. En wij zijn van een andere generatie als onze ouders. Wij zijn met 65 nog uh, uh, heel fit. Ja, maar uh, u had een baan bij, bij Netcar. Ja dan ga je toch niet zomaar zeggen, jongens, tabé, ik ga wat anders doen? Nee, nee, nee, nee. er kwam op een bepaald moment een regeling... dat je uh, op je 58ste kon je dan stoppen met werken. En dan, ja, dan, dan, dan komt toch een, een redelijk zwart gat. Nou, dan ben ik nog iets anders gaan doen in uh, x aantal jaren. Met uh, de Duracar, de elektrische wagen. Maar dan stopt dat. En dan denk je, ja, wat nu? Ik ga niet de hele dag in de tuin zitten schoffelen of, uh, of golven net samen met Peter... Dus uh, je moet iets gaan doen. Nou, toen kwam tijdens een borreltje bij andere vrienden van ons... Die, van, uh, die stonden ook voor op het punt om gepensioneerd te raken. Van, uh, zullen we een restaurantje beginnen? Ja, nou, dat leek mij wel wat. Nou, dus die, uh, dat clubje, die, die is, op het einde van de avond... hadden we allemaal behoorlijk wat gepimpeld natuurlijk. En ieder kreeg een opdracht van, jij doet dat, jij doet dat. Nou zei ze, John, maak jij het businessplan, een investeringsbegroting... Nou, dat heb ik gedaan, rondgestuurd. Die schokken zich dood van. Oei, dat was niet de bedoeling. Want als je wat op hebt, gaat het allemaal wat makkelijker. Dat was eigenlijk niet serieus? Dat, jawel, het was ja, half serieus. Bij mij was het heel serieus. Ja, bij ik u exact, wel, het, ja. ja. Nou, toen heb ik Peter opgebeld. Ik zeg: Peter, uh, anderen doen niet mee. Heb jij zin om mee te doen? Ja, ik doe mee. Nou, ja, oké. Okay. Nou, ik... En toen was, nou ja goed, uh, er was een zaadje geplant. Want toen moest er natuurlijk een restaurant op poten gezet worden. Nee, wij uh, hebben toen eerst andere mensen gezocht. Want okay. we zijn al gepensioneerd. We willen niet meer uh, volop uh, er tegenaan gaan. Uh, dus we gaan dat met een aantal mensen die daar gepensioneerden doen. Uh, zodat we er gewoon een, een aantal dagen per week werken. Of een week niet, en een week wel. Dat, dat was nog niet helemaal duidelijk. Uh, wij zijn toen, uh, hebben toen een advertentie geplaatst. Uh, een heel klein advertentietje, want we wilden nog niet zoveel investeren, uh, daar, uh, dat las op een gegeven moment een, een journalist van het uh, Limburgse Dagblad. En die zei, dat is een leuk idee. Hm. En die man is naar ons toegekomen uh, en die is ons gaan interviewen. En op basis daarvan is een uh, heel uh, krantartikel verschenen in het Limburgse Dagblad. Ja, een ja zo werkt dat, Zo werkte ja. dat. En uh, toen hebben we nog een advertentie geplaatst. En toen kregen we in één keer heel veel respons. Ja. Toen hebben wij een sollicitatie rondgehouden met een aantal mensen. Ja. En daar is in eerste instantie zijn daar zeven mensen toen uitgekomen, waar ja. we mee gestart zijn. Maar goed, uiteindelijk lang verhaal kwam er een restaurant in een pand. Uh, ja. En was er de eerste avond dat mensen daar gingen eten. Dat was een ramp. Juist. Ja, was, de... <laughs> ja, ja. Ja, was de ramp? Ja, dat tip niet goed. We hadden dat. Uh, ja, goed, we hadden allemaal geen ervaring. Uh, en er stond een team in de keuken, er stond een team in de bediening... en dat liep, dat liep helemaal niet goed die avond. Dus uh, we hebben samen gezegd, ja, dit, dit is een ramp. Maar bij elkaar gepakt en de avond daarna, vanaf de avond daarna uh, draaide het... Uh, draaide het, laat ja. ik het zo zeggen, het draaide. <laughs> uh, ook nog niet zo denderend, maar... Maar we zijn nu negen maanden bezig ja, en dan heb je behoorlijk wat ervaring. Ja, want meneer Van Galen, wat deed u? U bent huisarts van, van ik huisarts. Ben de huisarts van, ja, huisarts van, van En wat waarom? deed u daar? Wat was uw functie? Uh, mijn functie we hebben een keukenteam en een, een, een zaalteam, dat is om het zo te zeggen. Dus ja. het restaurant. En ik sta in de zaal. Dus ik uh, ben zitten in de bediening, opnemen van bestellingen, drank en zo. Dat is mijn uh, functie. Mm -hmm. En op dat moment, ja, je moet dan ook een, een, bijvoorbeeld een kassa uh, leren beheren. <laughs> daar klopt op het einde van de avond helemaal niets van. Mensen. Met, uh, uh, kwamen, we van, uh, kwamen we terug om nog honderden euro's te betalen. <laughs> ja. Dus dat was een heel slecht begin met een beetje een, een oh, rot gevoel. Ja, want het, het viel vies tegen eigenlijk. Het viel dat... heel erg tegen, ja, ja de eerste avond. Ja. Ja. Ja. Ja. Want um, er zijn natuurlijk nog veel meer dingen waar je dan tegenaan loopt... Hè, bij het beginnen van een restaurant, waar je dan later van denkt... Ja, nooit me bedacht dat we dit moeten ja, regelen. Ja, ja wat ja. we noemen, ziet. Nou, de, uh, ik ben degene die dan de, de investeringsbegroting had gemaakt. Ook de exploitatiebegroting, zo goed als ik kon. En die haalde je dan allemaal van het internet af. En, en ja, je, je vraagt hier en daar. Nou, en opeens ko komen allerlei mensen die geld willen hebben. Uh, de Buma Company zegt: Ik moet duizend euro hebben. Ja, ja Buma Stemra, ja, voor ja, de muziek die draait. Ja, ja, voor de muziek. Ja. Nou, okay. Had u nooit bedacht? Nee, ja, ik had wel wat bedacht. Maar ik denk: Zo, dat is gelijk een goed bedrag. De, en dan komt. Iedereen die komt en die zegt, ik moet geld hebben. Jullie moeten een SAV-opleiding volgen. Jullie moeten een BAV-opleiding volgen. Ja, dat, dat is allemaal is... veiligheids. Uh, nou ja, sociale hygiëne is dat. Dat is, dat is verplicht. Ja. En iedereen die, uh, ja, die eet maar mee uit die ruif. En in die ruif zit nog niks. Dus je moet, dat, uh, je moet toch heel snel zorgen dat je goed aan het rij komt. Ja. Wij zien hier, en u waarschijnlijk ook, televisieprogramma's. Hè? Een heleboel van hmm. die televisieprogramma's. Um, en die hebben altijd een bepaalde sfeer in de keuken. Even horen. You stuck up precious little bitch. Let me tell you oh something. Oh boy, here you we know, go. Listen to me. I'm not to listen to you. You're in denial. I'm not in denial. Yes you well, are! Yes you are! And you can't even accept it. There, you'll no. walk out again! I no. There you go. Flip the bird. That's your attitude, and that's your partner. I'm really sorry, but this wasn't like this listener. Die is, dus ja, die, die Ramsey uh, Ja, ja. ja, ja. ja u, u zit een beetje naar me te kijken. van nee hoor, dit is bij ons echt niet het geval meer verhaal. Nou, ik uh, zit dus niet in de keuken. Ik kom er wel regelmatig in om de bestellingen door te geven en de gerechten mee te nemen. Zo gaat het bij ons niet in de keuken toe. Nee. Nee. Want uh, toch een heleboel mensen, zes mensen bent u nu toch? Drie mannen, drie vrouwen geloof ik. Ja, drie ja. Ja. mannen, drie vrouwen. Ja. Waarvan er een aantal, uh, nou, in hun uh, functie een huisartsenmanager toch uh, het voortzeggen hadden. En die moeten opeens met elkaar tot in ja. een nieuwe verhouding komen. Ja, dat klopt. We hebben een uh, jonge kop, kok die... Uh, ja, die, daar die wordt hij te Een jongen die, die voor, voor, de, uh, voor de continuïteit moet zorgen. Want bijvoorbeeld als, als, als ik een dag in de keuken sta... en, sta, en mijn collega zou het doen... dan heb je geen, geen uh, gerechten die allemaal hetzelfde zijn. Dus die houdt de lijn. En dat is eigenlijk de chef, de chefkok... waar de ouderen naar moeten luisteren. Nou, hm. Dus hij is 28... En dan moeten opeens die gepensioneerden die moeten luisteren naar zijn, uh, zijn opdrachten. Ja, en dat, dat, dat bot, nou botsen, dat is niet het goede woord. Dat, dat geeft af en toe wat. Uh, vrevel. Nee, ook geen vrevel. Het is gewoon een, een leuk samenspel wat je hebt met zo'n met zo jonge gast. Wij, ja. wij, wij kicken daar ook op met die jonge gasten werken. Dat, dat, maar hebben... het ging mij ook vooral om, om, om het setje je hier, deze mannen. Ja, moet is natuurlijk, je gaat met zes mensen van heel verschillende afkomst... heel verschillende opleidingen, heel verschillende uh, bagage mensen, ga je samenwerken. Mm -hmm. Ik heb dat altijd uh, ja, in mijn achterhoofd gehouden. Gaat dat lukken? W wilt dat wel lukken? Het um, is, uh, is ook niet makkelijk, moet ik zeggen. Noem ze een moment dan dat hij denkt: nou ja. Ja, nou beter je moet alles over, over, over, over, over zes hoofden moeten gaan. Hè? Kijk, als huisarts ben je gewend, nou goed, ik ga dat zo doen. Klaar, en er zeurt niemand meer over. Maar uh, dit was voor mij best een hele, hele aanpassing om dat zo te doen. Maar ja. van de andere kant ook weer uh, een uitdaging. Om daar toch een, een weg in te vinden. Ja, en, precies. Hij en is heel blij met mijn grafieken over de omzet... <laughs> en over de, het aantal gasten en over de gerechten. Daar is hij iedere dag heel blij mee als ik hem die stuur. Huh? Maar, dat is, al je geeft ja, al een overzicht. Ja. <laughs> maar... Heeft, is het zo dat als u nu een cijfer mag geven aan uw huidige baan... Hè, bij dat restaurant, wat, ja. wat voor cijfer krijgt het dan? Um, een zeven. En uw, huis, uw huisartsenpraktijk, wat voor, wat voor... Nou, dat was een acht. Dat was een acht, ja. ja. En waar heeft dat dan mee te maken, dat het lager is? Nou, was? we hebben dus de opzet, was het uh, één week werken, twee weken... Uh, op en daar waar je dan uh, twee weken af. Waar je dan weer toe kunt komen aan, aan, aan je ja, sociale contacten. Dat is er tot nog toe, en dat heeft met de aanloopprobleem te maken, nog niet van gekomen. Dus dat, uh, ik, ik ga tevinden, ervan eigenlijk. uit dat dat uh, de komende maanden wel gaat lukken. En dan uh, gaat dat cijfer wel even omhoog. Ja, bij, en hoe bij dat mij voor mij is u? het cijfer een, een stuk hoger. Uh, uh, ik heb altijd een baan gehad die een lange termijn stress gaf. Ja. Dus dat betekent dat je projecten hebt. Die af moeten en dan blijf je continu in die, in, die, in, die, in die spanning, in die stress zitten. En nu? En nu is dat s'avonds. Ja, je begint te koken, je hebt, je hebt in twee uur heb je dan de keukenstress en daarna is het weer heerlijk en de gasten zijn tevreden. Dus voor mij is het uh, echt een heel uh, het scoort nu een, een, een een dikke 8. Tot 9. En, en toen bij, uh, bij Nitcar? Uh, een, een, een 8. Ja, ja. ja, ja. Nu is, is het. Uh, mijn leven is ontspannender. is... Uh, Heel veel plezier. En is het zo, want het leven verandert natuurlijk ook opeens... u zegt, hè, dan is iedereen tevreden... u leeft natuurlijk veel meer in de avond nu. Ja, ja, ja dat klopt. Is dat niet ja. raar? Nee, voor mij niet. Als ik s'avonds thuis kom, dan heeft mijn vrouw het, staat het drankje klaar. En misschien nog een klein hapje dan, want je eet weinig als kok. En dan uh, je verplaatst je gewoon alles. Ja, want hoe laat ligt u dan in bed? Uh, rond 1, 2 uur. Ja. Heel veel succes... Dank u. Met, uh, met het restaurant P. Peter van Galen en John Lodge, daar sprak ik mee. Dit was hem. De uitzending van Twee Dingen van Max voor deze dinsdagavond. Informatie en uitzendingen terugluisteren kan op ons site tweedingen.nl. Um, BNN Today met Willemijn Veenhoofd neemt het zo van ons over. Wat heb jij bij elkaar in jouw draaggeschraam? Ja, precies. <laughs> Gesprokkeld. Uh, Bram van Ooik, fractievoorzitter natuurlijk van GroenLinks, komt vertellen over een tour waar hij mee bezig is: de Bram-tour. Maar uiteraard praten we ook uh, uitgebreid over Syrië en over zijn standpunt erin. Want hij moest er natuurlijk wel zijn vakantie voor onderbreken. Yeah. Um, dus uh, veel Syrië. Um, we hebben het over Melissa Meijer, Meijer. Een uh, behoorlijk. Welvarende tante, de baas van je En onze dinsdaggast gast Mark is verliefd op haar Dus dat is een mm. mooi verhaal. En um, nou, nog veel meer, ik zou gewoon zeggen: blijf luisteren. Dat allemaal en meer zometeen in Bean in Today. Dit is Radio 1. Half negen. Hier is Raymond Seré met het NOS Journaal. Het energieakkoord moet 15.000 extra banen opleveren. En elk jaar moet er in Nederland 1,5% meer energie worden bespaard. Veel kolencentrales moeten dicht... en in de plaats daarvan moeten onder meer windmolens worden gebouwd. Het bouwen en onderhoud van milieuvriendelijke energieopwekkers... levert veel werkgelegenheid op. In Frankrijk gaan mensen langer werken. In een wetsvoorstel voor een aanpassing van het Franse pensioenstelsel... staat dat de Fransen in 2035 hun pensioen in 43 jaar opbouwen. Dat is anderhalf jaar langer dan in het bestaande stelsel. De regeling wordt geleid... Ingevoerd. De bedoeling van de nieuwe maatregel is het aanvullen van de pensioenkas. Als er geen maatregelen worden getroffen, ontstaat in 2020 een tekort van 20 miljard euro. In Frankrijk worden de pensioenen grotendeels uit de staatskas betaald. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben VN-topman Ban Ki-moon en zijn echtgenoot ontvangen. De ontmoeting tussen het koningspaar en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties vond plaats op Paleis Noordeinde. Ban Ki-moon is in Nederland voor de viering van 100 jaar Vredespaleis in Den Haag. Samen met de koning en premier Rutte neemt Panky moon morgen in het Vredespaleis een gedenkboek in ontvangst. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag, 27 augustus, Anderhalf over half negen. Goedenavond. Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks, is zometeen te gast na 9. Een druk man, want hij moet natuurlijk eerder terug van vakantie. Omdat er gepraat moet worden over de situatie in Syrië. Daar gaan we het uiteraard ook over hebben. En hij is bezig met een tour door Nederland. En zometeen stopt zijn tourbus dus hier bij de studio. En dan de Universiteit Leiden. Die mag vanaf september definitief een proef draaien met een bindend studieadvies. En dan niet voor het eerste jaar, maar voor alle jaren. Je kan het raden, daar zijn uh, sommige studentenverenigingen niet al te blij mee. Zometeen meer daarover. En het geld uh, klotst weer tegen de plinten bij de Nederlandse platenmaatschappijen. Althans, de inkomsten van die bedrijven zijn voor het eerst in jaren weer gestegen. Hoe dat zit hoor je na negen. En weet je wie dat het beste doet, Willemijn? Het geld binnenharken voor ons in het buitenland van de artiesten. Chesto? ja, ja. Nee, nee, meer van Buren, DJ Chucky. die kleine. Ja. Ah. Kleine uh, Suirina is Nederlandse DJ. De hardest working man in show business. Dat Wat wisten wij niet. Bij nee, ik dacht van nee. André Rieu. Ja, nee, die, die krijgt uh, eerst echt 20 DJ's. Echt, uh... Of nog steeds to Unlimited. Dat, dat zou zo. eigenlijk moeten, hè? Ja, hè? Ze treden ja. nog op. trots. Ja. Ja. Vast een keer een B&M-feestje, moet ik zo. Um, dat is dus zometeen en uiteraard meer van Rolof de Vries. Um, wil je ons zien? Dat kan natuurlijk in radio1.nl. En dan zie je ook Onno Aarde, columnist bij het Financieel Dagblad. En uh, onze, uh, zo zeggen wij, Rijkenkenner. Ja. Verstand van de Rijken heeft hij. We hebben het over Amerikaanse miljardairs... die ja, eigenlijk willen ontsnappen aan de dood. Ja, buiten gewoon een interessante trend waar nu iemand een boek over geschreven uh, heeft. Uh, en dan is het echt een trend, dat ja. weet je. Um, maar wat ons opviel uh, toen we daar uh, naar keken... is dat er opvallend veel miljardairs zijn die zich bezighouden met het eeuwige leven. Ze willen niet dood. Nee, ze willen tijd om geld uit te geven, denk ik dan. Ja, <laughs> Toch? misschien is dat, het wel. Ja, dat lijkt me. Zo meteen dus iets meer over deze trend. Eerste sportnieuws. Henry Schut, goedenavond. Goedenavond. Anton Jansen is de komende twee jaar de hoofdtrainer van NEC in Nijmegen. De 50-jarige Jansen is de opvolger van Alex Pastoor, die vorige week na drie wedstrijden werd ontslagen. Jansen komt over van FC Os in de eerste divisie. Waar hij sinds begin vorig seizoen hoofdtrainer was. Hij begon in 1982 zijn voetbalcarrière in Nijmegen bij NEC. En daarna speelde hij nog bij Fortuna Sittard, PSV en het Belgische Kortrijk. Nog steeds geen Nederlandse tennisser door naar de tweede ronde van de US Open. Na Robin Haase en Kiki Bertens heeft ook Timo de Bakker de eerste ronde niet overleefd. De Bakker verloor in drie sets van Pablo Andújar uit Spanje. 6-4, 6-4, 6-4. Alleen Igor Sijsling is nu nog over. Hij speelt morgen in de eerste ronde. De Spaanse wielrenner Dani Moreno heeft de vierde etappe in de ronde van Spanje gewonnen. Moreno sprong in de laatste kilometer naar Fisterra weg uit de groep met favorieten. En er bleef de Zwitser Fabian... Cancellara net voor. Bauke Mollema eindigde zonder tijdverlies als vijfde. Ritojaan Nibali neemt het rode leidersstrijd nu over... van de Amerikaan Chris Horner. En Mollema staat dertiende op 49 seconden achterstand. En judokas Miranda Wolfslag en Birgit Ente... zijn bij de wereldkampioenschappen in het Braziliaanse Rio de Janeiro... al vroeg uitgeschakeld. Ente verloor in de tweede ronde van een Braziliaanse Miranda... En de Franseze Nieto was in de eerste ronde te sterk voor Wolfslag. Ente had dus de pech dat zij tegen een judoka uit het thuisland moest aantreden. Je weet dat je, als je tegen een Braziliaan speelt dat publiek uh, je op zit te juten. Dus dan, uh, ja, dan moet je wel scoren maken bijna. Wil je van haar winnen want anders ga je hem gewoon verliezen. Beachvolleyballer Richard Schuil beëindigt na dit seizoen zijn loopbaan. De 40-jarige schuil miste motivatie om nog door te gaan tot de Olympische Spelen in 2016. Je gaat of vol door of niet. En, uh, dus ik heb die keuze gehouden om dat niet te doen. Ik heb heel lang uh, gevolleybald en uh, ik vind het nog steeds hartstikke leuk, maar om nog drie jaar vol te trainen voor de Olympische Spelen, dat. Uh... Schel vormde met Reinder nummerdoor een succesvol koppel. Daarvoor was hij actief in de zaal en won hij met Oranje, Olympisch goud, in 1996 in Atlanta. Schel weet nog niet precies hoe zijn afscheid eruit gaat zien. Uh, nou, in ieder geval niet uh, met een afscheidswedstrijd. Ik wil gewoon een afscheid uh, waarschijnlijk in november met uh, allemaal vrienden, kennissen eromheen. En dan kunnen we meteen ook nog een 40, 40 40-jarig vieren. Gewoon een leuk feest, Wat is het en dan is vanuit afgelopen. Dat zei Richard Schaal. en straks na Tine in Langs de Lijn praten we met de man die hij dus alleen laat, rijden de nummer door. En die mag dan vertellen hoe hij verder gaat zonder Richard Schaal. Ik het al. Ja, wie weet. <laughs> Emo Radio. Emo Radio. Ja, ben je straks. goed in, Harry. Henry? Ja. Zit ja, ja, je op, hè? He? Henry Schut, dankjewel. Ja. Meer van hem na Tine in Langs de Lijn. John Mayer dan Wildfire.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 With the dead you can rest your head on my shoulder if you want to get older with me Cause a little bit of summer makes so a lot of history And you look fine, fine, fine Put your feet up next to mine We can watch that ball line get a higher and higher Day. You and me been catching on like a wildfire on like a wildfire. van John Mayer, Wildfire. Radio 1, PNN, De universiteit Leiden mag vanaf september definitief een proef draaien... met een bindend studieadvies voor de hele opleiding. Eerder gold dat al enkel voor het eerste jaar. Maar vanaf nu kunnen aankomende studenten die te weinig punten halen... in hun verdere jaren in de opleiding ook ervan af worden gegooid. Dus dat is nogal een verandering. Ruud Nouts, voorzitter van de landelijke studentenorganisatie ISO. Goedenavond. Ja, compleet nieuw studiesysteem dus. Je kan nu elk jaar gedurende je hele studie ervan afgegooid worden... als je niet genoeg punten hebt. Ik vermoed dat jullie dat niet zo'n goed plan vinden. Nou, dat uh, vermoeden is juist. Daar zijn we het absoluut niet mee eens. Want? Waarom? Want waarom? In principe is het zo dat het BSA in jaar 1... ervoor bedoeld is om te kijken of een opleiding bij jou past. Het Binnen het studieadvies, past. ja. Binnen het studieadvies, excuus, inderdaad. Uh, en dat dient in jaar 1 uh, ervoor te zorgen... wanneer jij dan niet past om te zorgen dat je een andere studie kunt kiezen... stel je nou voor dat je straks na je twee jaar alsnog verwijderd wordt van een opleiding... omdat je je BSA niet gehaald zou hebben... dan heb je twee jaar tijd, geld, energie weggegooid. Zowel jij als de instelling, die hebben ook tijd en energie in jou gestoken. Ja. Ja, ja, goed. Zo kan je het natuurlijk zien. Van, je hebt even de tijd om, uh, om rond te kijken. Um, en daar, daar, daar geldt het voor. Je kan ook zeggen. Ja, het, het zorgt voor meer kwaliteit. Mensen, Studenten moeten echt hun best doen. Alleen de allerbeste studenten blijven over. Dus dat is een goed punt. Nou, Ik ben zeer voorstander van kwaliteit van een opleiding. Uh, ik denk alleen niet dat BSA daarvoor het juiste middel is. Uh, kwaliteit van een opleiding doe je door binnenuit. Van binnenuit de cultuurverandering in te zetten. Dus uh, bevlogen docenten en het curriculum wat goed in elkaar steekt wat studenten uitnodigt en uitdaagt om daadwerkelijk naar colleges te komen om aanwezig te zijn. Ja, maar dat doet deze maatregel natuurlijk ook. Ja, maar dat is het dus meer een lapmiddel voor het feit dat de kwaliteit niet altijd op orde is, dan dat het de kwaliteit verbetert. Ja, ik, ik, ik, wat ik al zei in het begin, ik had al zo'n vermoeden... dat jullie het er niet helemaal mee eens waren. Ja. Um, de argumenten zijn natuurlijk wel, wel redelijk bekend daarvoor. Nou, is het een proef voor de komende zes jaar? Dat klopt. Um, minister Bussemaker heeft vandaag gezegd... ja, we gaan het doen. Um, jullie voeren nog uh, steeds vaak gesprekken met het ministerie van Onderwijs. Is er nog iets wat, wat jullie kunnen doen? Uh, in die zin wat wij kunnen doen... wij zullen het uh, net zo nauwgezet volgen als, uh, als minister Bussemaker. En wanneer dan blijkt dat de zaken echt niet lopen uh, zoals het moet ook niet met de huidige voornemens, dan zullen we uitdragen aan de bel trekken. Ja, maar jij ja, bent het er nu al niet mee eens. Dus je kan volgens mij meteen aan die bel gaan hangen. Dat zullen wij ook doen, eh, ongetwijfeld. Zeker nog, dat doen we ook. Dat doe je al. Dat doen we ook. Morgen Alleen... sta je op de stoep daar, bij, bus bij Bussenmaker. Ja, morgen staan op de stoep. Ik wens je sterkte en succes. Dank u zeer. Dank je wel, Ruud Nouds, voorzitter van het ISO. Mijn introman, Roelof de Vries. Willemijn Veenhoven, jij glimt helemaal. En dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Tijdens de plaats zei Hendri Schut. Willemijn, wist jij wel dat jij gisteren een quizantwoord was bij de tv-quiz de slimste mens? Dat vind ik dus heel grappig. Ja, nu ja. glim je alsof iemand je met, met boenwas heeft ingewreven. Schitterend. Ja, maar dan moet je ook even de vraag erbij zeggen. De vraag was, wat zijn de 15 tafelheren en dames die het vaakst zijn aangeschoven bij de Wereld Draai Door afgelopen jaar? want ik ben helemaal niet vaak aangeschoven, maar ik vond het wel jammer dat de, dat niemand wist het antwoord. Ja, dat waren van hele domme kandidaten. Ja. Goed, Goed, andere zaken. Terzijde. Wat hebben graaf Dracula, Highlander, het oeuvre van Glen Medeiros en Peter Pan gemeen? Ze zijn alle drie onsterfelijk en ze bestaan niet, op het oeuvre van Glen Medeiros na dan. <laughs> Amerikaanse superrijken proberen nu voor het echie de dood te verslaan. Daar horen we zo alles over van onno. En dit was hoe er een paar uur geleden over nooit meer doodgaan werd gesproken... op de BNM-burelen een paar kilometer verderop. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Ik had dus net Onno Aarde aan de telefoon. Columnist bij het Financieel Dagblad. Hij weet alles van miljonairs, miljardairs... en hij kon ons precies uitleggen wat hierachter zit. Onsterfelijkheid als afscheid nemen echt niet bestaat. Ik moet er niet aan denken. Ik ook niet. Waarom niet? Dat is toch best leuk? Als er nooit een einde aan iets komt, dat is ook niet leuk. Je hebt wel onwijs veel geld. Je kan superveel doen. Als je onsterfelijk bent, dan kan je gewoon de rest van de geschiedenis meemaken. Dat is toch dat is fantastisch? Niet tof, dan kom je op een verjaardag en zeggen ze... Oh, dan heb je die oude lul van een kees? Die is al 1400 <lacht> jaar, wat moet hij nog met die jonge types? Maar wat ziet die oude lul er goed uit, ja, zeg? Ik zie je helemaal glunderen. Als deze techniek ooit er komt, dan ben jij al gewoon een opa. Voor ons zit het er waarschijnlijk niet in. Simone, hoe ga jij je onsterfelijk maken? Ik wil onsterf aan wereldvrede. Daar staat ze. Miss Hilvers in 2013, dames en heren. Ik krijg gewoon 500 kinderen. Je wilt een klonen eigenlijk van jezelf. Oh, ik kan mezelf trouwens ook gewoon laten klonen. Dat kan natuurlijk ook, Kees. Jezelf laten klonen. Uh, het maakt de Amerikaanse miljardairs helemaal niet zoveel uit hoe ze ontsnappen aan de dood, als ze maar ontsnappen. Want het idee dat ze er op een dag niet meer zijn, dat drijft die miljardairs tot wanhoop. Um, het is een, een mooi verhaal over die miljardairs. Nu is daar een boek over geschreven over vijf van die mensen om hun ideeën zo even op een rijtje te laten zetten. En ook te zien dat dat helemaal niet zo nieuw is, die gedachte. Maar dat zij er wel steeds verder in komen en steeds meer geld in steken. De man die daar meer van af weet aarde dus, communist bij het Financieel Dagblad. Euh, Rijk kenner, noemen wij jou. Even voor de, voor de, voor de uh, Dit zijn serieuze mensen, hè, die miljardairs. Het zijn geen gekkies. Nee, ze zijn geen gekkies. Ja, of je moet uh, de oprichter van Google een gekkie willen noemen. Die dan, Sergei. Dan... He, die, die, de Sergei Brin, heet, ja. heet de goede man. Dat is een van die uh, vijf die uh, belicht worden in dit, uh, dit uh, opvallende boek. Een fantastisch boek. Ik heb het niet helemaal gelezen, zeg ik er meteen maar even bij. Uh, wel veel, uh, veel erover gelezen. Het is werkelijk fascinerend wat deze mensen bezighoudt. Um, uh, de, de, om een voorbeeld te geven, het zijn uh, mannen die 40 miljoen per jaar uit hun privévermogen in een uh, opleidingsinstituut pompen. Dat uitsluitend tot doel heeft om het eeuwige leven te onderzoeken. Zinloze missie zou je zeggen, Behoorlijk. maar, voor die, maar voor, die, <laughs> voor die mensen dus niet. Maar op wat voor manieren dan? Ligt er eens eentje uit. Nou ja, kijk, je hebt uh, uh, een meneer Itskov... Nooit van gehoord natuurlijk, nee. maar uh, deze man is 32 jaar... en uh, goed voor een paar miljard uit Rusland. Je vraagt je af waar komt dat geld vandaan in de eerste plaats. Maar goed, daar ging het vanavond niet over. <lacht> Meneer Itchkov uh, heeft uh, de website 2045... Dot com. Ja. Dat kan iedereen thuis meteen op zijn mobieltje opzoeken. En dat, is een, dat wil een soort inspiratieplatform zijn... voor allerlei wereldburgers die het eeuwige leven nastreven. En die ze ook moeten doneren. Hij zelf doet ook een, een, een letterlijk en figuurlijk een duit in het zakje... Zijn grote doel is, en de man is 32, om uh, duizend jaar of ouder te worden. Maar, maar de, ik kan me dan nou voorstellen dat die mensen heel veel geld steken in medische technologieën en in medisch onderzoek. Nou, ik kan me herinneren dat ik hier een paar weken geleden mocht vertellen over de goede werken van Bill en Melissa Gates. En die zijn dus ook miljardair ja. en die steken het in leven van andere mensen. Deze mannen zijn bezig met hun Eigen leven, maar dan wel in duizendvoud. En dat gaat dus vaak naar onderzoek, maar alleen curieuze onderzoeken. Uh, een van de mooie, En ze, ze gaan er maar eigenlijk door op een, op een eeuwenoude traditie. Want de alchemisten, hè, die, zochten, die wilden al goud uit het zand maken en dat soort zaken meer. Uh, in de middeleeuwen had je, had je dus ook mensen die, als het ware, levensalchemisten waren. Mm -hmm. uh, die, die, die, die toen al bezig waren om andere mensen te overtuigen dat ze eeuwig konden leven. Als ze maar dit poeiertje slikten of die pil slikten. Het is dus echt niet nieuw, zeg jij. Helemaal niet. Nee, want nee. Die, die, die, dit is eigenlijk een mengsel tussen religie wetenschap en mythologie. En dat is al echt zo oud als er mensen zijn. Uh, hele mooie voorbeelden in het boek. Hè. Er is een paus geweest in, uh, in 1492. Volgens mij het jaar ook dat uh, Columbus richting uh, het beloofde land. Of wat is het? Een aantal andere beloofde landen uh, voer, Amerika. En die heette uh, bene paus de onschuldige... En ja. die werd oud en die werd ziek. En die heeft toen drie kleine jongetjes aan zijn sterfbed uh, uh, genoot. Opmerkelijk moest... voor een katholiek. Ja, dat, dat, dat, ik dacht dat je, dat je er iets over ging zeggen. <lacht> en uh, vervolgens moesten die jongetjes zichzelf laten doodbloeden. En die paus ging het dan opdrinken. Want zijn heilige, in dit geval uh, letterlijk heilige geloof was... dat hij dan weer tot leven zou worden gewekt en zou blijven leven... De jongetjes hebben het uh, niet overleefd. De pauze overigens ook niet. Die is uh, kort erop uh, gestorven. Maar dat gebeurde dus al 600 jaar geleden. Uh, uh, van recenter datum is uh, een fantastische verhaal. Dat mensen die dat konden betalen kort na de Eerste Wereldoorlog. Uh, duizenden mannen hebben dat gedaan. Die gingen naar een heel uh, vreemd uh, instituut aan. De Côte d'Azur. Heel chic, mm -hmm. uh, Om daar uh, testikels te laten... Uh, verwijderen van zichzelf... en te laten vervangen door testikels... van, uh, van chimpansees. Chim chim chimpeballen eigenlijk. En uh, daarvan werd... zei de arts, althans iemand met een witte jas aan... Ja. In, die zei na, na de ontvangst van de vele gelden... Zei, en dit zul, zal u in het eeuwige leven bezorgen. And maar oh, deze Google-man eet toch geen simpelze simp ballen meer? Of laat like nee. jongetjes doodbloeden? Nou erin. ja, dit, maar het, het, het gaat dus, om maar aan te geven, dat het ons kennelijk al, al, al tijden bezighoudt. Ja. En deze mannen hebben het geld. Ik heb er eens over zitten nadenken vanmiddag. Terwijl jullie dat op de redacties zouden ook uh, deden. En volgens mij is het gewoon heel simpel. Als je alles ter wereld kunt kopen. Als je, als je de meest dure auto's kunt kopen. Alle huizen ter wereld kunt kopen. Wat, wat blijft er dan nog te wensen over? En ik denk dat dat het is. Het eeuwige leven. Ik las een mooi uh, quoteje van die Larry Allison, Die er ook in zit. De vijfde ja. rijkste man op aarde. En de oprichter van Oracle. Hè? De en, die zei, en die zei van... Uh, uh, die schijnt tegen de verslaggever te hebben gezegd... ja, ik word gewoon überhaupt kwaad over het concept dood. Ja. Wel een onzin. Achterhaald idee. Dat komt er ook nog bij. Hè? Er zijn dus mannen die... alle geld van de wereld hebben en eigenlijk een beetje... verveeld zijn. Hè? Dat, dat, dat, dat heet... Uh, wealth fatigue, wordt het ook wel eens genoemd. Hè? Dat, je, dat je zoveel geld hebt dat je eigenlijk... Heel niet meer weet wat je ermee moet doen. Nou, je kunt dus dat, dat in goede doelen stoppen. Nou, zij vinden zichzelf het beste goede doel... in hun eeuwige leven. Ja. Uh, wat er nog bijkomt, is dat het over het algemeen een beetje nerdy mannen zijn. Dus mensen die toch het niet kunnen uitstaan... dat dit niet, op de ene of andere manier, deze nood niet te kraken ja, ja, is. Ja, ja, ja. En dat is dat is best wel grappig. Dat is met die, uh, met die Allison aan de hand. Bryn natuurlijk. Um, ook, en die Itchkoff ook. Die, zal, uh, die, die, die is ze niet in de IT-rijk geworden. Althans niet alleen. Maar dat, ja, het ken ik een beetje een... iemand met weinig vrienden wellicht. Ja, ja. maar zit er, zit er één initiatief tussen waar zij hun geld aan besteden... waarvan je denk nou... Dat nee. is in onze idiootheid nog de minste idiote. Nou, nee, eerlijk gezegd, nee. Uh, het, het kan zijn dat er een soort bijvangst optreedt... Hè, dat, dat als er maar uh, geavanceerde instituten mee worden gefinancierd... dat er op een gegeven moment, uh, uh, bijna per ongeluk... ook nog een middel tegen kanker, dat hoop je dan, hè, ja. uh, wordt, uh, wordt uh, uitgevonden. Maar dat staat nog niet in het boek. Dat staat Sorry, nog niet nee. in het boek. Uh, overigens wel uh, geestig om dat te vertellen dat David Copperfield... wie kent hem niet, hè? De, de, de Hans Klok van Amerika ja. zou ik maar zeggen... die heeft zichzelf teruggetrokken inmiddels... dat vond ik ook wel zo iets bizars eigenlijk... op een eiland in de Bahamas, een privé-eiland... Hij is zelf uh, alles voor neergetikt, dan woont hij dan... en daar beweert hij dus de bron van het eeuwige leven ook te hebben gevonden. <lacht> ik stel dan... me dat zo helemaal voor. Die heeft hij waarschijnlijk tevoorschijn getoofd ook, denk ik dan. <lacht> en uh, daar laaft hij zich iedere dag aan... <lacht> Het is, het is een soort opmerkelijk, het is een soort uh, gek, gekkigheid, zeggen we eigenlijk. Het is, een, het is een mooi boek, geschreven door de Amerikaanse auteur Adam Golner dus over de onsterfelijkheid van vijf miljardairs. Toch een beetje gekke je zit die rijken. Who wants to live forever zou ik <laughs> eigenlijk nu van Queens instarten. Maar we doen Next to Me, van Emily Sandé. Sunday, next to me. Exit Holland. Een fikse rel in Japan over het populaire manga-stripboek Barefoot Gen. Dat is namelijk verboden in schoolbibliotheken in het westen van het land... omdat het het optreden van Japan in de Tweede Wereldoorlog bespreekt. Onze exit-Hollander in Japan, Wouter van Kleef. Wouter, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een, een niet zo prettig boek om naar te kijken, dat Barefoot Gen. Het is behoorlijk schokkend. Vertel even wat je echt wat je ziet in het stripboek. Nou ja, ik heb hier even een plaatje voor me gepakt. Um, ja, ik het beschrijf beschrijven. een stad helemaal in de fik die in vlammen opgaat. Uh, mensen waarvan de huid van hun lijf afvalt. Uh, schreeuwende baby's, vermagerde mensen. Ja, echt een romzalig beeld, wat je nu ook een beetje uit Syrië een die beelden. Ja. Maar dit is dus Hiroshima, vlak na dat atoombom wat je hier ziet wat die auteur probeert uit te beelden. Ja, en het is dus natuurlijk... We kennen wel de manga-stijl. Dat ziet er natuurlijk sowieso al heftiger uit. Maar dit is nog, nou ja, nog, nog, nog heftiger dan je normaal van manga verwacht. Maar het is dus nu verboden, begrijp ik, het boek. Nou, het is, het is uit sommige schoolbibliotheken geweerd. Uh, voor korte tijd. Um, en dat was inderdaad in het westen van Japan. Uh, lokale bestuurder... Lokale ze zegt van joh, die, die hele expliciete beelden, dat moeten, we maar niet, dat moeten we maar niet doen. Die hele expliciete scènes. En dan ging het niet eens zozeer om de, om de atoombom van Hiroshima. Maar dan ging het meer om de misdaden die de Japanse legers hebben begaan in okay. China. Waar, ze, waar ook nou ja, hele gruwelijke beelden in staan van, van koppen van de Chinezen die worden afgehakt. Uh, ja, Japan is daar ook geweest. tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft dat land ook bezet. En ja, uh, ja dat leeft nog steeds heel zwaar in China en ook wel in Japan. Maar het lijkt me sowieso niet echt iets voor een schoolbibliotheek, eerlijk gezegd ja, Nou ja, toch wel. Toch is dit wel, wordt dit wel als een manier gezien hier in Japan om over te dragen hoe gruwelijk die oorlog nou was. En dat wilde de auteur, de striptekenaar Nakazawa, die wilde dat ook. Hij had zelf de atoomom in Hiroshima overleefd en wilde heel graag laten zien van joh, oorlog hoeven we nooit meer aan gaan beginnen. En hij wilde dat als, als overleven van die atoomom laten zien. En hij wil dus ook die andere kant laten zien. Van wat Japan Japan fout heeft. Oh ja. dus dat lag een beetje gevoelig. Uh, en, en, en daarom is het dus even korter verbod geweest inderdaad. Na is het uit sommige schoddenhuurteken weggehaald. Oké, okay, maar het is weer terug. Begrijp ik uit het je woorden. Het is weer terug. Uh, ja, wat er is gebeurd is een beetje raar. Uh, dat wordt natuurlijk een media hè? Als je dit soort, dingetjes, uh, dit soort dingen uit de schoddenhuurteken gaat halen. Ja, dat is natuurlijk gebeurd. Zo'n relletje is er gekomen. Alle media doken er bovenop. Ook internationaal doken de media er bovenop. En ja, wat zie je dan? Dan gaan we natuurlijk toch terugkrabbelen, want dan krijg je opeens grote woorden als de vrijheid van meningsuiting, die in het geen ding is. Dus is het inderdaad uh, het lokale bestuur in, uh, in Matsue, wat zo heet het plaatsje, die uh, zijn toch op een besluit gekomen. En ja, nu is het toch weer beschikbaar in de schoolbibliotheek. Dus als 30, 13 jarige Japans meisje kan ik het gewoon weer lezen? Ja, ja, ja. En hoef je niet van tevoren aan de leraar te vragen of het wel mag. Ja. Manga Strimboek, Bervoek Gen gewoon weer in te, zoen, in te zien dus in de scholen in Japan. Wouter van Kleef, dankjewel. GroenLinksleider Bram van Ooyeken, entertainment-kenner Mark Koster... zijn in de studio binnengekomen. Met de laatste gaan we het hebben over Yahoo en de grote roergangster daar. Vliegensvlug quizje over Yahoo. Waar komt de naam vandaan? A, het is een afkorting van Yet Another Hierarchical Officious Oracle. B, Yahoo is een soort Eureka. Een uitroep van, ik heb het gevonden. Yahoo, de bebogeen stond gewoon in het keukenkastje. Of C, de Border Collie van een van de oprichters heette Yahoo. Ik denk A... Mijn koptelefoon doet het niet, maar ik, maar, ik, maar, ik, maar ik denk ze. Ah, het is eindelijk de afkorting, inderdaad. Uh, en dan, wie was vorig jaar de populairste vrouw op uh, Yahoo? Was dat Kate Middleton, Kim Kardashian, Kate Upton of Whitney Houston? Kardashian, denk ik. Ik Vrees ik. Ik, vreesig. ik hoop Kate, Kate Upton. Oh. Kate Upton ik. ken Kate Upton helemaal niet. Is het Kate Het is Kardashian. Oh, maar Kate Upton is heel knap, knap en, en zou moeten zijn. Ja, Bram, dat moet je echt. Zonder je doen. Avondspits. Er wordt ontzettend veel gekakeld in de media. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Rutte heeft totaal geen inzicht. Dit is geen kabinet. Uw mening telt. Nederland die moet maar inleveren. Mensen worden geplukt. Pensioenen worden opgekort. BTW van 21 Werkloosheid wordt steeds hoger. Avondspits. Laat ook uw stem horen. Mijn probleem is dat het kabinet doorgaat op de verkeerde weg. Wat er nu gebeurt is gewoon de boel helemaal naar de knoppen helpen. Elke werkdag om half zeven met Joost Eertman.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 Dit is Radio 1.